Het weer droog en helder met minima rond het vriespunt... en vorst aan de grond, overdag volop zon en droog. Het wordt 10 tot 12 graden, alleen op de wadden wat frisser. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Wordt Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze wekelijkse wandeling door de radioarchieven. Op 24 april herdenken Armeniërs het begin van de Armeense genocide... Op eh, die dag, in 1915, werden talloze leden van de Armeense elite... zonder vorm van proces vermoord. De volkerenmoord, die niet door iedereen als zodanig erkend wordt... vond plaats tijdens de Eerste Wereldoorlog... in de nadagen van het toenmalige ottomaans durkse Rijk. In Passages Passanten aandacht voor het boek... Het Sprookje van de Laatste Gedachte... van de Duitse schrijver Edgar Hilsenraad over de geschiedenis van Armenië en deze genocide. We gaan terug naar 1991. Luistert u naar Passages Passanten. Ich sage, die, die beiden Völkermorde sind ähnlich, obwohl die Hintergründe anders sind. Und ich als Opfer des zweiten Völkermords habe mich natürlich mit dem Opfer des ersten Völkermords äh, identisch gefühlt. Muziek uit Armenië en de stem van Edgar Hielsenraad zijn beweegredenen voor het schrijven van zijn binnenkort in Nederlandse vertaling te verschijnen roman Het Sprookje van de Laatste Gedachte. Jilsenraad, geboren in 1926 als zoon van een Joodse-Duitse koopman... zelf overlevende van die andere holocaust... vertelt in het sprookje van de laatste gedachte... over de, wat men wel pleegt te noemen, kleine volkerenmoord. De uitroeiing van de Armeniërs in 1915... door de autoriteiten van het toenmalige Osmaanse Rijk. Behalve Edgar Hilsenraad hoort u dit uur de stemmen van Wahoet Kinebanjan, tabijthandelaar in Ruste te Amsterdam. en een van de eerste Armeniërs die zich in de jaren twintig vanuit Istanbul in ons land vestigde. Toen eenmaal Istanbul overgenomen was, door was het en dat dan in de kranten bekendgemaakt werd. er was nog geen radio en geen televisie. toen werd de Armeense bevolking in Istanbul ontzettend bang en angstig. Verder de Turkse schrijver Sadiq Yemni... en zijn mening over Hilsenraads Armenië-boek. De schrijver probeert schuldgevoel te sturen naar onze kant. Maar het lukt niet. Adres is verkeerd. In 75 jaar zijn een heleboel dingen veranderd. En Harout Simonian, coördinator van de Armeense sociaal-culturele stichting Ararat over Tovma Katizian, de hoofdpersoon uit Hilsenraad's roman. Er zijn, er zijn een heleboel Thomas onder Darmenjes. Dus mijn vrouw is ook een van die Thomas. En ik heb net afgelopen zondag een oom verloren. En hij is overleden, 80 jaar oud, in Parijs. Nou, hij is typisch Thomas. Hetzelfde verhaal wat hij allemaal meegemaakt Dat Hij heeft nooit zijn moeder en vader kunnen zien. Armenië, het hoogland tussen de Kaspische, de Zwarte en de Middellandse Zee... nu Oost-Anatolië en Trans-Kaukasië geheten... is gelegen aan weerszijden van de grens tussen de Sovjet-Unie en Turkije. Als christenen, volgens de overlevering voert hun afstamming terug tot Noach Wiens Ark... zo wordt gezegd stranden op de berg Ararat, de hoogste berg van de Armeense hooglanden... Als christenen dus leefden de Armeniërs te midden van islamitische volkeren... en hadden ze binnen het Osmaanse Rijk de status van tweederangs burgers. Onder Sultan Abdul Hamid II werden rond 1894 al de nodige pogroms uitgevoerd. Maar bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog... bereikte de Armeense geschiedenis een tragisch dieptepunt. De toenmalige dictatuur van de jong Turken had zich in geheime verdragen met Duitsland al verplicht aan een oorlog tegen Rusland deel te nemen. Probleem alleen vormden de Armeniërs, die zich aan beide zijden van de Russisch-Turkse grens bevonden. Dus kondigde de heer Pasha, minister van Binnenlandse Zaken, hun deportatie af naar evacuatiekampen in de Syrische en Mesopotamische woestijn. Na schatting een miljoen Armeniërs vonden daarbij de dood. Begeleid door een sprookjesverteller keert de oude Armenier Tovma Katizian in Hielsenraads roman terug naar zijn land van herkomst. Wat nu bracht juist Edgar Hielsenraad ertoe... deze veronachtzaamde episode uit de geschiedenis... nog één keer voor het voetlicht te halen? Het antwoord zit hem in Hielsenraads biografie. Ik ontmoet Hielsenraad in zijn bescheiden woning... in het westelijk deel van Berlijn. Hij heeft het uiterlijk van een artiest, zo eentje van het romantische soort baret, snor en afgezakte jeans. Maar zijn oogopslag, gereserveerd aanvankelijk... alsof hij wil zeggen dat hij op zijn hoede is, verraadt een andere wereld. Hielsenraad, Joods auteur, keerde pas na een zwerftocht van ruim 40 jaar... via Roemenië, Israël en de Verenigde Staten terug naar Duitsland. Vlak voor de Kristalnacht stuurde zijn vader de jonge Edgar... naar zijn grootouders in Roemenië... Tijdens de oorlog, die hem snel had ingehaald... verbleef Hilsenraad in een Joods ghetto in de Oekraïne. Door zijn eigen odyssee voelde hij zich zeer verbonden... met het lot van de Armeniërs en hun diaspora. Waaraan hij zich vooral ergert, is het feit dat de Turkse autoriteiten... tot op de dag van vandaag de gebeurtenissen van 1915... niet wensen te erkennen. Ja, ik heb me heel erg geërgerd dat het uh, hier zwischen 800.000 und 1,5 Millionen Armenier, man kennt die Zahlen nicht genau, umgebracht worden sind. Nicht nur das, man hat ihnen ja alles weggenommen, die Häuser, das steht ja alles noch dort. Und dass nie eine Wiedergutmachung stattgefunden hat und dass die Türken das nicht mal zugeben. Nicht? Also nicht nur, dass man denen alles weggenommen hat, sondern sie leugnen auch, dass es geschehen ist. Äh, das hat mich natürlich äh, einerseits fasziniert, Und andererseits, also fasziniert hat mich der Gedanke, dass ich vielleicht die Möglichkeit hätte, die Weltöffentlichkeit noch mal zu alarmieren und sie darauf aufmerksam zu machen. Das ist ein großes Unrecht. Äh, die Nazis zum Beispiel haben ja wenigstens, nicht auf, nachdem sie kapituliert hatten, auf, unter Druck, nicht, haben sie es dann zugegeben. Also in der Türkei ist, die, ich meine, die Türkei ist ja nie wirklich unter Druck gesetzt worden. Nicht? Die waren vorübergehend besetzt, 1918, von englischen, französischen Truppen. Und die haben sie aber, Atatürk hat dann wieder eine Armee aus dem Boden gestampft und hat die, hat die Besatzungstruppen vertrieben und äh, hat wieder aufgerüstet. Und äh, da ist nie irgendwas passiert. dann. An Wiedergutmachung oder an äh, mhm. die haben die Geschichte einfach unter, ja, aber, unter den Teppich ja, gekehrt. Ja. Ich sage, die, die beiden Völkermorde sind ähnlich, obwohl die Hintergründe anders sind. Und ich als Opfer des zweiten mhm. Völkermords habe mich natürlich mit dem Opfer des ersten Völkermords äh, identisch gefühlt. Das heißt, äh, wir haben ein ähnliches Schicksal und. Äh, ik voelde mij daarmee verbonden. Dat was Ja, dat was een van de dat ik dat geschreven heb. Hilsenraad debuteerde in 1964 met de roman Nacht. Een naturalistische roman gebaseerd op zijn ervaringen in het ghetto. Zijn tweede boek, Der Nazi und der Friseur, is een meesterlijke zwarte komedie. Satire op zijn best, omdat de auteur diep in zijn eigen vlees snijdt hoofdpersoon is de massamoordenaar Max Schulz... die na de oorlog de identiteit aanneemt van zijn jeugdvriend Itzik Finkelstein... om vervolgens naar Palestina te vertrekken... waar hij een fanatieke Joodse vrijheidsstrijder wordt. Een groteske over de Holocaust en over de oprichting van de staat Israël. De Duitse publieke opinie zat flink in zijn maag met deze hielsenraad. Doodsbenauwd als men was van antisemitisme beschuldigd te worden... negeerde men zijn werk... Pas toen zijn boeken in het buitenland een groot succes bleken... kon men ook in Duitsland niet meer om hem heen. En nu dan het sprookje van de laatste gedachte... waarvoor Hilsenraad voor het eerst een gerenommeerde prijs in de wacht sleepte. Omdat hij nu eens niet schreef over de penibele verhouding tussen Duitsers en Joden... en omdat het exotische Armenië ver weg is? Wie weet. Zo satirisch als der natie kon ik dit boek niet schrijven, zegt Hilsenraad... omdat, vervolgt hij, ik nu niet het excuus had dat ik zelf slachtoffer was... Na Frans Wervels klassieke roman De 40 Dagen van de Moussadag nog één keer een boek over de Armeense kwestie. Een realistisch sprookje, al dus hield zijn raad, over een oude Armenier, Tovma Katizian, die op zijn sterfbed en begeleid door de sprookjesverteller in zijn hoofd terugkeert naar zijn vaderland. Ik kon natuurlijk dat armenische boek niet zo satirisch schrijven wie de Nazi Friseur. Dat is niet, bij de Nazi en Friseur had ik de uitrede dat ik ja. Ik ben daar zelf betroffen. Ich bei den Armeniern, da hätte man mir vorgeworfen, ja, wie wagst du es überhaupt nicht, über ein fremdes Volk satirisch zu schreiben? Aber äh, also ich hatte nicht die Absicht, das armenische Buch satirisch zu schreiben und wählte deshalb die Märchenform. Und zwar deshalb, weil ich die Märchenform erlaubt mir auch eine große Freiheit. Ich erzähle zwar eine wahre Geschichte, aber es ist doch Märchen und ich kann dann eigentlich alles schildern. Was, was, die, was der Hauptperson, äh, diese Thomas, sagt man, ne? Tofma, ähm, der will eigentlich seine Geschichte zurückerobern. eigentlich, ja? er, will, er, will, er will gegen das Vergessen ankämpfen, er will seine Identität, seine Geschichte zurückerobern. Ähm, ich meine, das, das ist natürlich auch bei ihr immer der Fall gewesen. Sie wollten immer diese Geschichte so aufarbeiten, dass, dass, dass, dass, dass das nie vergessen werden könnte. Ja, also gut, sicher schreibt man, wenn man überhaupt über das Thema schreibt, schreibt man gegen das Vergessen an. Aber mir ging es vor allen Dingen darum, einen neuen, eine neue Erzählweise in die Literatur einzuführen. Das heißt, ich habe mir gesagt, ich habe nicht Lust, noch, noch mal etwas zu machen, was schon andere vor mir gemacht hatten. Und auf keinen Fall etwas Ähnliches, was Franz Werfel gemacht hatte. Also musste ich eine neue literarische Form finden. Und das war gar nicht einfach, bis ich eines Tages auf die Idee kam, das Ganze als Märchen zu erzählen, aber... Ein Märchen, das kein Märchen ist, das eine wahre Geschichte ist. Und dann habe ich mhm. das weitergesponnen und äh, da ich sehr gerne Dialoge schreibe, das ist mein, eigentlich meine starke Seite, der Dialog, mhm. dass ich das als Dialogroman schreibe. Damit war ich aber auch nicht zufrieden. Dann habe ich mir gesagt, nein, ich schreibe das als Monologroman, aber ein Monolog mit zwei Stimmen. Was wir, Im Kopf. Im ja? Kopf, ja. Im Kopf, sodass das eigentlich ein Selbstgespräch ist, wo nur andere Personen eingesetzt werden. Nicht? Das ist der letzte Gedanke dieses, Held, dieses Haupterzählers, nicht? der im Sterben liegt, der letzte Gedanke, der sich dann mit einer anderen Stimme in seinem Kopf, angeblicher Märchenerzähler, unterhält. ...der märchenerzähler in deinem kopf. Nenne mich Medda. Und nun sei ganz stil, Tofma Khatizyan. Ganz stil. Denn es dauert nicht mehr lange. Bald ist es soweit. Und dann, wenn deine Lichter allmählich Ik ben de sprookjesverteller in je hoofd. Noem mij Medda. En nu heel stil zijn, Tofma Khatizyan. Heel stil. Want het duurt niet lang meer. Straks is het zover. En dan... Als je lichten langzaam uitdoven, vertel ik je een sprookje. Wat voor sprookje, Medda? Het sprookje van de laatste gedachte. Ik zeg dan tegen je... Er was eens een laatste gedachte. Die zat in de laatste angstkreet en had zich daar verstopt. Waarom, Medda? Waarom, Tofmagatisjan? Wat een vraag. Je lijkt wel niet goed, Snik. Dat is toch heel eenvoudig? Die had zich daar verstopt om met de laatste angstkreet naar buiten te zweven door je wagenwijd opengesperde mond. Waarheen, Medda? Naar Hayastan. Naar Hayastan, zeg je? Ja, Tofma Gatishan. Naar het land van mijn voorouders? Het land aan de voet van de berg Ararat? Daarheen. Uitgerekend daarheen? Waarheen anders, Tofma? Naar het heilige land van de Armeniërs... dat de Turken ontwijd hebben? Ontwijd, Tofma. Ze hebben het ontwijd. Daar waar Christus gekruisigd werd voor de tweede keer... Net wat je zegt, Tofma. Misschien voor de laatste keer? Voorgoed? Dat weet niemand. Zeg, Medda, hoe zit dat eigenlijk? Wat, Tofma? Waar zijn de Armeniërs uit Hayastan? Ze zijn verdwenen, Tofma. Dat klopt niet, Medda. En waarom klopt dat niet? Omdat ik weet dat ze er nog zijn. Hun geschonden lichamen rotten diep onder de heilige aarde. Daar heb je gelijk in, Tofma. Eigenlijk ben je helemaal niet zo dom als je eruit ziet. Je schijnt een hoop te weten. Ik weet heel wat, medda. En waarom vraag je het me dan? Zomaar, medda. Je wil me zeker voor de gek houden. Nee, medda. Daar hast u recht, op me. Eigenlijk ben je gar niet zo dom wie je aussiehst. Je schijnst een menge te wissen. Ik weet zo manches, medda. En waarom vraagst je me dan? Nur zo, medda. Je wilt me wel voor dom verkaufen? Nee, medda. Hielsenraad legt in zijn boek een duidelijk verband tussen het lot van de Joden en dat van de Armeniërs. De Armeniërs waren de Joden van Turkije, aldus dus Op het verwijt dat hij met zijn sprookje de Armeense tragedie heeft misbruikt om nog een keer te kunnen vertellen over de Joodse holocaust, reageert hij verontwaardigd. Drie jaar besteedde Hielsenraad aan een uitgebreid bronnenonderzoek en hij zag steeds meer overeenkomsten. De deportatie van de Armeniërs was een vooropgezet plan, van bovenaf gedirigeerd en georganiseerd. Hitler liet zich erdoor inspireren voor zijn plannen ter uitroeiing van de Joden. De Armeniërs moesten als ratten worden uitgeroeid, zo letterlijk vond hij het terug in de historische bronnen. Ik meen, deze vergelijking met de ratten, dat zie je op Hitlers film. op de film Jud met de ratten. Nu, het was zo. Dat is het interessante, dat ze tatsächlich die Armenier mit Ratten verglichen haben. Ich habe mir das als Quellenstudie. Es war alles sehr ähnlich, weil die Armenier waren eigentlich die Juden der Türkei, obwohl es Juden gab. Nicht? Sie waren diejenigen in Ost-Anatolien, die den Handel in den Händen hatten. Und äh, das waren, äh, Sie waren ähnlich verhasst wie die Juden in Mitteleuropa. Es war so etwas Ähnliches wie Antisemitismus. Also, das ging gegen die Armenier. So dass zwar ein Vergleich gemacht wird mit den Nazis, unausgesprochen, aber es stimmt auch, es war wirklich so. Es soll schon äh, im Leser irgendwie der, der Vergleich im Kopf entstehen. Ja, das ja aber, aber, der, aber der Vergleich geht natürlich noch weiter. Ich meine, denn wenn, wenn Hitler seine, eigentlich mehr oder weniger inspiriert wurde, um seine. Om um zijn Holocaust te maken, met het Argument, dat ähm, man es ook bij de Armeniern gemacht heeft, ohne dat die Weltöffentlichkeit darauf geachtet heeft, dan kan man eigenlijk zeggen, dat, wenn damals schon die Weltöffentlichkeit äh, scharf drauf gewesen wäre, äh, vielleicht das andere ook niet äh, passiert wäre. In, de, in, in dem zin is het een direkter äh, voorganger daarvan. Ja, ich, wenn Sie sich an den Prolog erinnern, ja. da habe ich ja diese Szene in den Vereinten Nationen, ja. äh, wo genau das gesagt wird. Nicht, dass, äh, wenn man das verhindert hätte, ja. bei den Armeniern, dann wäre vielleicht in Zukunft ja. sowas nicht passiert. Aber man hat es eben nicht, nicht. Das ist ja, habe ich ja, habe ich ja auch im Prolog ja. genau beschrieben. Nicht, das, das glaube ich schon, nicht, dass, äh, nicht, äh, Das Schweigen inspiriert dann ein anderes Schweigen. Da das bestehen Zusammenhänge. Diese Armenier sind ein gefährliches Volk, sagt der Wali. Und sie leben auf beiden Seiten der Grenze. Vier Millionen auf unserer Seite und eine Million bei den Russen. Dat is toch wijd übertrieben, zegt de major. Nee, Bimbashi Bey, de Wali. Die Armeniërs zijn een gevaarlijk volk, zegt de Wali. En ze leven aan weerskanten van de grens. 4 miljoen aan onze kant en 1 miljoen bij de Russen. Dat is toch sterk overdreven, zegt de major. Nee, Bimbashi Bey, zegt de wali. Het zou er zelfs nog meer kunnen zijn, want dat volk vermenigvuldigt zich als ratten. De wali glimlacht en slurpt van zijn zoete koffie. En ze zijn allemaal familie van elkaar. Hoe bedoelt u? Hoe ik dat bedoel, bin bij? Nou, wat dacht u? De Turkse Armeniërs hebben ooms en tantes aan de andere kant van de grens. Sommigen hebben daar zoons en dochters. Ouders en grootouders en andere familieleden. Ze zijn allemaal familie van elkaar. En ook al zouden ze geen familie van elkaar zijn, zegt de muurdier nu... ik bedoel officieel, dan zijn ze toch familie van elkaar omdat het namelijk een speciaal ras is dat al duizenden jaren in inteelt bedrijft. Ze hebben allemaal hetzelfde bloed. Het is slecht bloed, zegt de Wali, en het is des duivels. En ze spelen allemaal onder één hoedje, zegt de mudier. Alle Armeniërs aan weerskanten van de grens. En ze heulen allemaal met de Russen. Wil dat zeggen, vraagt de Major, dat de Armeniërs hier in Turkije... op de intocht van de Russen wachten, of die zelfs steunen... Goed geraden, Bimbashi Bey, zegt de Wali. De Turkse Armeniërs wachten op de intocht van de Russen en de intocht van hun familie van Dagins, die voor de Tsaar vecht. En die intocht heeft hun volledige steun. Hebt u daarvoor concrete bewijzen? Die hebben we helemaal niet nodig, zegt de Wali. Het is voldoende dat we het weten. Een gevaarlijke situatie, zegt de Major. En dat vlak bij het front, zegt de mudier. Miljoenen Armeniërs met Turkse paspoorten in onze rug. Miljoenen van wie we weten dat ze met de vijand heulen. Een uiterst gevaarlijke situatie, zegt de majoor. Ik was een paar weken geleden in Galicië, zegt de majoor, aan het Oostenrijkse front. En weet u wat me daar is opgevallen, Mudir B? Nee, zegt de mudier. Er zijn daar erg veel Joden. En weet u hoe de Joden bij het afdingen te werk gaan? Nee, zegt de mudier. Net als Armeniërs, zegt de majoor. Die twee volken lijken sprekend op elkaar. Het is ongelooflijk. Best mogelijk, zegt de Mudiër. Hebt u hier problemen met de Joden? Nee, zegt de Mudiër. Hier hebben we problemen met de Armeniërs. De Armeniërs zijn een oeroud volk, zegt de Duitse majoor. Als ik me niet vergis, woonden ze hier al toen Mohammed zijn openbaring ontving. Daar hebt u gelijk in, zegt de Wali. Zelfs daarvoor al, zegt de majoor. Ik bedoel, toen Christus de bergreden hield, toen al. Dat is waar, zegt de wali. Zelfs daarvoor al, zegt de majoor. Voor u, maar ook al voor onze tijdrekening. Ja, zegt de wali. De wali trekt bedachtzaam aan zijn tjibuk en glimlacht. Wilt u soms beweren dat de Armeniërs hier al waren... voordat de Turken kwamen? Ik wil helemaal niets beweren, zegt de majoor. Nou ja, dat kan kloppen, zegt de Wali. Maar wat zegt dat nou? Het zegt niets, zegt de Müdiër. Het zijn niets anders dan ratten... en ook de ratten waren hier al voordat de Turken kwamen. De Wali ziet bedächtig aan zijn Chipuk en lächelt. Wollen ze etwa behaupten dat schon Armeniërs... in deze gegend waren, eerst de Turken kwamen? Ik wil gar nichts behaupten, zegt de Major. Nou ja, dat mag stimmen, zegt de Wali. Maar wat betekent dat? Het betekent niets, zegt de Müdiër. Ze zijn niets weiter als ratten. En ook die ratten waren schon hier eer die Turken kwamen. Als ik Wahood Kinembanjan, inmiddels tapijthandelaar in Rusten, benader voor een gesprek, heeft hij aanvankelijk zo zijn bedenkingen. Hij heeft een streep gezet onder het massacre, zoals hij het noemt. Maar omdat hij ook een verteller is, gaat hij toch over stag. Wahoud Kinebanjan kwam in 1924, om precies te zijn op 31 augustus... toen Koninginnedag, van Istanbul naar Amsterdam. Wat kan hij zich, hij was vier jaar oud toen de deportaties begonnen... nog voor de geest halen? Wat ik me van de deportaties herinner... is een, dat mijn vader een keer thuis kwam... en toen had hij een revol meegebracht... Waar we niet eens aan mochten komen. Ik had nog een oudere broer, een zes jaar ouder. En die werd dan bewaard in geval mijn vader opgehaald zou worden. Dat hij dan zich zou kunnen teweerstellen. Ja, dan kan ik me herinneren van de reportaties dat in 1918, ongeveer. Toen de Geallieerden... toen de wereld was af... de Geallieerden Istanbul bezet hadden... hebben ze een heel groot stuk... van de Istanbul... uit de wijk waar ik woonde... een heel groot stuk... aan de zee van Marmora als een vluchtelingenkamp ingericht. Geen woningen, dus uh, een nee. stuk uh, een open veld. En daar moesten dan de gedeporteerden trachten een uh, hutje te bouwen. Nee. En maar... dat kan ik goed hebben. En die hutjes uh, uh, hutten werden gebouwd door petroleumblikken open te snijden en zo. Dat was heel primitief. En ik kan me herinneren dat wij van huis uit... alle dagen daar brachten uh, levensmiddelen en kleding. U kunt zich van de deportatie van die periode... Uh, heeft u enkele herinnering? U was drie, vier ja. jaar. Maar wat werd er overgeleverd? Wat vertelden bijvoorbeeld de ouders en de familieleden? Ja. Uh, ook toen u al in ja, Nederland maar, aankwam. Ja, ja, dat kan ik wel zeggen. Dat was alles wat beschreven is in de literatuur over deze onderwerp. Ontzettende wreedheid. We hadden in Amsterdam. Toen ik in 1924 in Amsterdam kwam... met mijn broer, moeder en zuster... toen was hier een familie genaamd Terlalja. Deze meneer was uh, tabakshandelaar. Uh, deze familie had hier een bondzaak... in de Oude Hoogstraat. Het gebouw staat er nog. En de moeder... Van deze meneer Terralian. vertelde ons. het verdriet wat zij had. want het was voor haar niet zo lang geleden. van 18 tot 24, is maar 6 jaar. dat die meneer Terralian. van acht kinderen. waarvan vier zonen en vier dochters. het enige overgeblevene was. en dat zij heeft gezien dat bij de deportaties... zijn eigen kinderen gemarteld, doodgeslagen... en, en, en de meisjes verkracht zijn geworden... door de begeleidende Turkse uh, leger, Turkse onderdanen die dann in der Lege waren, die dann die Konfeuille begleiten. Unlängst hatte ich einen Tagtraum, sagte der müdier Ich sah einen großen Baum, einen sehr großen Baum. Und er wuchs im Herzen der Türkei. Ein riesiger Baum. Und an diesem Baum hingen alle unsere Ängste. Wie sahen die Ängste aus, müdier B.? Sie sahen wie Armenier aus. Die Armenië. Toen eenmaal Istanbul overgenomen was door dat Turk en dat dan in de kranten bekendgemaakt werd, was toen geen radio en geen televisie, toen werd de Armeense bevolking in Istanbul ontzettend bang en angstig. In... In 1919, een maand weet ik niet meer... maar er was toen... Eh, onze huis keek uit het raam op de zee van Marmora. In de zee van Marmora lagen geallierde oorlogsschepen. Engelse, Italiaanse, Fransen. En die waren met hun steven gericht naar de Bosphorus... Maar op een goede ochtend, ik kijk uit het raam... en ik riep mijn moeder erbij en zeg, kijk, ze gaan weg. Omgedraaid en de marine, die ging weg. Op dat moment was in Istanbul geen be, uh, bescherming van de geallieerden. Dus toen was het voor de daar levende Grieken en Armeniërs iets verschrikkelijks. Toen zij daar waren, hadden wij natuurlijk een grote mond... tegen de Turken die daar leven. Want wij waren de overwinnaars en met de mensen die ons beschermden. Mijn vader die had onmiddellijk zo'n een hoed op. En mijn oudste broer ook. Maar toen ze eenmaal weg waren, die hoed ging weg... en de vest kwam onmiddellijk weer terug... Op zijn hoofd, want de Turken kwamen aan. Maar u kwam toen in Nederland aan, u was toen, uh, als ik goed optel, zo'n jaar of tien, twaalf. Twa twaalf. Twaalf. Um, had, u toen, had u toen in die periode ook snel contact met andere Armeniërs en, en ja. werd, werd er ja, ook, werd... ook over, over al die gebeurtenissen nou, toen ja, gepraat? Ja. Ja, in Amsterdam waren we dus... als een Armenier ergens zijn toe gaat... zoekt hij onmiddellijk een andere Armenier op. Dus dat uh, deden we ook. Er was hier een tapijthandelaar. Zeer bekend. Reesjan. Hij is ja, tien geleden overleden. Er was uh, de bondhandelaar... wat ik zojuist gezegd heb. Terlaljan. Uh, er was nog een tapijthandelaar. Evring, Jan, er waren bij elkaar misschien hooguit vijftien mensen, vier, uh, vijf families. Ja, u zegt een uh, handelaar. Ja, u zegt tapijthandelaar, bondhandelaar. We hadden het over, over de overeenkomst met, met, uh, met het Joodse verleden... ...Armeense verleden, Joodse verleden. Het beeld dat Turken en Russen hadden van Armenië... ...was dat van ja, geslepen handelaren en zakenlieden. Hè? In, uh, in, in dat boek van Hielsenraad staat een fragment, een droom... ...en ik citeer, onlangs had ik een dagdroom... ...ik zag een boom in het hart van Turkije... ...en aan die boom hingen al onze angsten. Hoe zien die angsten eruit? Ze zagen eruit als Armeniërs. Als Armeniërs. Uh, ik bedoel, de frustraties en, en, en zo van de plaatselijke bevolking richten zich net als, als, als in West-Europa op de Joden, eh, in Turkije op de Armeniërs. Eh, Armeniërs en Joden zijn goed te vergelijken. Want je moet niet vergeten dat wij achtervolg zijn vanaf 1450 na Christus. Dus een volk of een familie of een mens die achtervolgd wordt, wordt altijd bang en angstig. Ja? Hij moet ontzettend op zijn kiewie bezet... want iedere moment kan er iets gebeuren met je. Uh, je was gewend om je tegenpartij als een vijand te zien. Als je al die jaren als christen tussen andersdenkenden, tussen de islamieten, heb geleefd... dan ben je op je hoede, want de meerderheid is je vriend niet, is je vijand. U woont nu zo'n zo 65 jaar in Nederland... Um... Is het nou zo dat u zich na die 60, 65 jaar meer Nederlander voelt? Dat u zich duidelijk ook geassimileerd heeft? Of zegt u, ik ben, de Armeniërs zijn zo sterk op zichzelf... dat u zich toch nog in de eerste plaats uh, Armeniër voelt? Men moet niet stellen eerste of tweede plaats. Het zijn dingen uh, die vanzelf spreken. Uh, je hebt je ja, een hart. En in dat hart is ontzettend veel opgenomen. Dingen, dingen die je snel moet vergeten. Dingen die je niet kan vergeten. Ik woon in Nederland. Toen wij naar Nederland kwamen. toen was het een zaak om zo snel mogelijk. Taziminië en Nederlands te leren. Dat houdt niet in dat is een afkomst moet verlogen of vergeten. Dat is aan ieder zelf overgelaten. Als je je eigen volk haat. dan wil je niet bekennen. Uh, dat je tot het volk behoort. Als je je, m, je volk hoog aanslaat... en je bent dan van dat volk... dan ben je trots dat je bent. Waarom zal ik niet trots zijn... om Ar Armenië te zijn? Mm -hmm. Bent u, bent u slot ooit teruggeweest naar Istanbul, ja, naar Anatolië... Ja, en, het het en ja. hoe staat u tegenover de Turken? Uh, nou, ik... Ik sta tegenover Turken niet onsympathiek. Het is natuurlijk een ramp dat hun voorouders mijn voorouders hebben vermoord. Maar je kan ook niet blijven een haat hebben... Een oorlog is iets wat je zo gauw mogelijk moet, uh, moet vergeten, dat vind ik. En de mensheid moet weer bovenkomen. Mooie woorden van Wahoud Kinebanjan: Geen blijvende haat. Maar wat de schrijver van het sprookje van de laatste gedachte... Edgar Hilsenraad, de Turkse autoriteiten wel verwijt... is dat de fouten uit het verleden zelfs nooit zijn erkend. Het onderwerp Armenië is in Turkije nog steeds taboe. Sterker nog... De Turkse regering komt nu zelfs met historisch materiaal dat het tegendeel zou moeten bewijzen. Toen de Russen in 1916 Turkije binnenvielen, werden ze gesteund door Armeense vrijheidsstrijders die wraaknamen op hun vermoorde landgenoten. Zij, de Turkse autoriteiten dus, wekken nu de indruk dat de Armeniërs de moordenaars en de Turken de slachtoffers waren, al dus een verontwaardigde hielsenraad. Die Türken werden ja jetzt gezwungen von der europäischen Gemeinschaft, dass, dass sie die Dokumente rausrücken, die ja bis jetzt verschlossen waren mhm. über den Völkermord in der Türkei. Und was sie machen, nicht, sie fabrizieren jetzt neue Dokumente, die das Gegenteil beweisen. Das ist ja noch zynisch. Das heißt, sie geben zwar zu, dass etwas passiert ist, aber sie sagen, ja, die, die Armenier haben ja auch Türken umgebracht. Nicht? Da geht es jetzt anders. Es ist Folgendes passiert. Was bei den Juden nicht passiert ist. Nicht die Juden haben sich nie gerecht an den Deutschen. Mhm. Wenn die Armenier haben sich 1916, als die Russen einmarschiert sind, da waren Armenier auf russischer Seite mhm. und die haben Racheakte begangen in der Türkei. Nicht? Nachdem schon 800.000 Armenier oder eine Million umgebracht worden sind und ihre Familien, dann sind die natürlich, als sie zurückkamen, haben sie Racheakte begangen. In manchen Dörfern haben dann Türken niedergemacht. Mhm. Okay, nur das ist kein Holocaust, das sind das waren Rach, einzelne Racheakte von Opfern, die sich gerecht haben. Nicht? Aber jetzt das war, kein System. das war ja kein System das war ja auch äh, sie können das nicht als Völkermord. Und jetzt aber, nicht, da gibt es natürlich Dokumente darüber. Und jetzt präsentieren die Türken diese Dokumente und sagen, ja, in diesem und diesem Dorf wurden, weiß ich, 1916 oder 17 haben armenische Freiwilligenbataillone, die mit den Russen gekämpft haben. Daar hebben ze Turken weer gemaakt. En dan zien ze dat is omgekeerd We hebben niet de Armeniërs omgebracht, en die hebben de Turken omgebracht. Ze proberen dat iets om te keren. Ik heb nachtmerries, zei hij. Alle Turken hebben nachtmerries, zei ik. En waarom? Vanwege de Armeniërs. Vanwege de Armeniërs? Ja. Wat is er met de Armeniërs? Ze zijn door de Turken uitgeroeid. Daar heb ik niets mee te maken. Geen van ons heeft daar iets mee te maken. Geen van de Turken van tegenwoordig. Dat heb ik ook niet beweerd. Het is inderdaad al erg lang geleden, zei ik. In 1915, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toen werd een heel volk van de kaart geveegd. Gewoon van de kaart geveegd? Gewoon van de kaart geveegd. Ik heb daar ooit eens iets over gehoord, zei de Turkse minister-president... Maar ik dacht altijd dat dat maar leugenvertelsels van onze vijanden waren. Het zijn geen vertelsels, zei ik. Een volkerenmoord? Ja. Een spontane woedeuitbarsting van het Turkse volk? Nee. Kwam het dan niet van onderaf? Het kwam van bovenaf, zei ik. Alles gebeurde op bevel van de toenmalige Turkse regering. Alles was goed georganiseerd. Want het ging om de eerste georganiseerde en geplande volkerenmoord van de 20 ste eeuw. Ik dacht dat de Duitsers die bedacht hadden. Ze hebben hem niet bedacht. Dan waren wij Turken dus hun leermeesters? Zo is het. Maar er staat niets in onze geschiedenisboeken, zei de Turkse minister-president. Dat weet ik, zei ik. Komt dat door die lacune? Door de lacune in de geschiedschrijving, zei ik. En daarom ben ik zo bang, zei de Turkse minister-president. Ik droom namelijk alleen over lacunes en leemtes. Neemt u plaats, zei ik. Waar? Ergens in mijn spreekkamer. Maar dit is geen spreekkamer. Dit is een Turks geschiedenisboek. Dat hindert toch niet? Moet ik echt gaan zitten? Ja. Of gaan liggen? Zoals u wilt. U kunt het beste daar op die kruk gaan zitten... Maar ik zie geen kruk. Gaat u dan op mijn divan zitten? U kunt ook gaan liggen. Maar ik zie geen divan. Voor mijn part gaat u op de vloer zitten. De Turkse minister-president knikte. Hij zei alleen... Maar ik zie geen vloer. En toen begon hij te schreeuwen. Ik zie er maar geen couch. Dan zetten ze zich op de voetboden. De Turkse minister-president nikte. Hij zei alleen... Ik zie maar geen voetboden. En dan fing ik er te schrijven aan. Sadiq Yemni is een Turkse schrijver die nu al lange tijd in Nederland woont. Binnenkort verschijnt van hem in Nederlandse vertaling... de roman in dagboekvorm De Geest van de Brug. Ik vroeg hem het boek van Hilsenraad te lezen. Yemni ergert zich vooral aan het gebruik van het begrip volkerenmoord... in verband met de Armeense kwestie. Bovendien beticht hij de schrijver van een aantal opzettelijke verdraaiingen. Sadik Yemni. De schrijver schrijft in zijn boek, op pagina 1617 bijvoorbeeld. Ik zal het voorlezen. De Turken waren de leermeester van de Duitsers van georganiseerde en geplande volkerenmoord, betreft. Dit is een bewuste zwartmaking. Volkerenmoord, dus genocide, is een Westerse uitvinding. Denk maar aan het uitroeien van Inca's, Indianen, Aborigines in Australië en. Wat er in Duitsland uh, met de Joden gebeurd is, heel anders dan wat de Armeniërs hebben meegemaakt. Tijdens het Ottomaanse Rijk zijn ze slachtoffers geworden van burgeroorlogssituatie. 1915 een zeer pijnlijke, onder zeer slechte omstandigheden deportatie plaatsgevonden. Ik vind het erg jammer. Turken, andere volken en Armeniërs hebben duizend jaar samengeleefd onder het Rijk. We hebben begrip voor hun historisch leid. Maar het moet afgelopen zijn. Met de rancune van die nu al 75 jaar lang duurt. Armeense terroristen hebben in het midden van jaren 70 en begin 80... aantal Turkse diplomaten aanslag gepleegd. Dat was een grote fout. Wij, Turkse democraten hebben onze sympathie voor hun strijd sterk verloren. Als haatgevoel in deze wereld zo doorgaat... dan moeten wij verwachten in het jaar 2055... 65 jaar vanaf nu... Palestijnen, de Israëliërs, Litouwers, Russen... en Irakezen, Amerikanen, zullen doden. Willen we dat? Er zijn een heleboel belangrijke fouten in dit boek... Ik zal een paar voorbeelden noemen. De schrijver gebruikt in zijn boek steeds de woorden Turken en Turkije. In 1915 bestond het land Turkije niet... en autoriteiten noemden zich Ottomanen. Waar het verhaal zich afspeelt, is binnen de grenzen van het Ottomans Rijk. De Turken en Armeniërs waren onderdelen van het uh, Deze Rijk... met bijna rechten. Vaker hadden de Armeniërs betere situatie dan Turken zelf... Want ze waren zakenleden en handelaren. De schrijver probeert schuldgevoel te sturen naar onze kant. Maar het lukt niet. Adres is verkeerd. In 75 jaar zijn een heleboel dingen veranderd. Het verhaal speelt zich af in Diyarbakir, zuidoosten van huidige Turkije. Waar nu Nederlandse patriots geplaatst zijn. De schrijver vertelt niet over... Geplande Armeense opstanden en eh, gewapende conflicten tussen Ottomanse en Armeense legers. Bijvoorbeeld in de eh, heilige stad van Armeniërs Van in Oost-Turkije. Ik heb gevoel dat deze onwetendheid van de schrijver is opzettelijk. Hij wil Turken als monster afschilderen. In West-Europa kan hij makkelijk deze doel bereiken. In de 15e eeuw waren westerse mensen bang van drie dingen: duivel, komeet, hallé en Turken. En de tijd van publicatie in Nederland is ook uniek. Vanwege van golfcrisis en toenemende haat voor islam. Maar goede lezers van dit boek zullen zeker 150. Turkse woorden leren. Dat is goed als we naar Turkije op vakantie gaan. In 1984 heb ik een oude Armenier ontmoet. In Rio de Janeiro, midden in de carnaval. Hij zat in een die Istanbul heette. We hebben heel lang gesprek uitgevoerd. Hij was uh, midden Turkije geboren en later naar Brazilië gemigreerd. In het begin van onze dialogen voelde ik hoe hij honger had te praten over Armeense kwestie... met iemand die uit uh, Turkije afkomstig is. Hij hoopte dat in de toekomst Turkse en Armeense politici... een vreedzaam, vreedzaam oplossing zouden vinden... om hun heilige gebied, Ararat en omgeving terug te krijgen. Als laatste woord geloof ik dat als eens... Echte democratie in Turkije komt, dan zullen alle volken hiervan genieten. Aldus de Turkse schrijver Sadiq Yemni. Harout Simonian is coördinator van de Armeense stichting Ararat. Hij heeft in die functie vooral te maken met de psychische gevolgen van de Armeense diaspora. De Tovma Ghatizian uit het boek Op zoek naar zijn verloren identiteit bestaat ook nu nog, aldus Simonian. Maar eerst reageert hij op de door Sadik Yemni geuite kritiek. Ten eerste wil ik wel zeggen dat of het een volkerenmoord mag genoemd worden... of een, uh, of een uh, slachting... Uh, Interesseert ons eigenlijk niet zoveel. Uiteraard is het een volkerenmoord. Maar het moet uh, niet in een discussie sfeer gebracht worden. dat het, uh, de, Of er het, of het uh, anderhalf miljoen Armeniërs gedood zijn. Of 300.000 uh, Armeniërs. Of het een volkerenmoord is. De, uh, gelukkig is de Joodse massamoord wel erkend. Hoewel het erkend is. En uh, is nu al vastgesteld dat de gevolgen van de uh, Holocaust. Uh, nog steeds op de derde generatie. wel leeft. En uh, daar mensen. Maar het is niet erkend. En, uh, en de Armeniërs leven nog steeds in een vijandelijke sfeer. En uh, dat, uh, dat uh, doet veel pijn voor de Armeniërs... dat uh, hun eigenheid niet erkend wordt. Maar hij zegt, um, in de jaren zeventig... Um, hebben Armeense terroristen uh, aanslagen gepleegd... en toen is veel van de sympathie voor de Armeniërs... ook onder Turkse intellectuelen, verloren gegaan. Maar... Uh, de sympathie van de Turkse uh, intellectuelen is nooit daadwerkelijk uh, geweest dat er de Armeense kwestie buiten uh, de taboe naar buiten kwam. Ik kom zelf uit Turkije en uh, als wij Turkse kranten lezen, is het alleen maar een hetse tegen de Armeniërs. En op de Turkse scholen kregen de Turken of de Armeens... niks over de Armeense kwestie uh, te lezen. Dat, uh, dat heb ik nooit zelf meegemaakt. De enige informatie wat wij kregen in Turkije is via de Turkse krant. En waar was de Turkse intellectuele? Waar waren hun sympathie? Waar zijn de Turkse linkse bewegingen die ja, nooit de uh, Turkse autoriteiten gedwongen hebben tot uh, erkenning? Of tenminste een bekendheid over uh, de, het gebeuren. Nou, om simpel te zeggen, dus ik heb mijn taal op, op Armeense scholen in Istanbul leren kennen. Wat voor mijn vader en moeder onmogelijk was in Josgat, in Turkije, in Anatolie bestaan er geen enkele Armeense scholen. Mm -hmm. En uh, dat heb ik wel later geleerd. En nooit Armeense muziek en gewoontes heb ik uh, kunnen leren. Ier de eerste keer in mijn leven uh, heb ik naar mensenmuziek muziek kunnen luisteren. In Amsterdam, bij de Leidstraat, kon ik een plaat kopen. En dat was Armijns voor mij. Ja. De hoofdpersoon uit het boek, uh, Dofma uh, Gatizan, is... Eigenlijk iemand die, die uh, op zoek is naar zijn wortels. Zijn hele leven op zoek is geweest naar zijn wortels. Uh, weerspiegelt dat uh, ook, ook de ervaring die, die jij en andere Armeniërs hebben gehad? Met andere woorden, hoe herkenbaar is de hoofdpersoon uit het boek? Er zijn, uh, er zijn een heleboel Thoma's onder de Armeniërs. Dus uh, mijn vrouw is ook uh, een van die Thoma's. En ik heb net afgelopen zondag een oom verloren. En hij is uh, overleden. 80 uh, jaar oud in uh, uh, Parijs. Uh, nou, de, hij is typisch de oma. Hetzelfde verhaal wat hij allemaal meegemaakt. Dat hij heeft nooit zijn mo moeder en vader kunnen zien. Zolang uh, je eigen niet erkend wordt, dan leef je daarmee. Uh, ik leef zelf persoonlijk mee. Ik ben genoemd naar een oom van mijn vader die gedood is. Hij moest, uh, die is de dood gaan, omdat hij een uh, uh, heleboel... Lijken moest begraven. In de ene hand kruis en de andere hand. Uh, uh, een schep. En op een dag is hij zelf gek geworden en doodgegaan. Een ander voorbeeld is eigenlijk. Uh, mijn oom. En hij is net overleden. in uh, Parijs. afgelopen zondag. En hij is 80 uh, jaar oud. Uh, hij uh, was zelf met zijn moeder tijdens massamoord. wel ontvoerd door een uh, Turkse aga. En zijn vader en uh, broers en zusters uh, zijn uh, gedood. En de moeder zag dat, uh, dat uh, haar Turkse man... niet zo goed voor hem zorgde, voor Markaar, mijn oom. En uh, toen heeft zij via de georganiseerde kampen... hem naar de armeense uh, scholen in Libanon gestuurd. In jaren 25... Is een Armeense handelaar van ons dorp naar een Turkse dorp gaan. Daar hoorden ze dat er een Armeniër, een Christenhond, een Gewoer eh, kwam om appels te verkopen. Toen heeft zij gevraagd: leven er nog Armeniërs in het dorp? En zij, hij zei: ja. En ze wilde graag meegaan. En toen heeft mijn opa, met goedkeuring van de Turkse van ons dorp, haar ontvoerd en ze kwam bij ons in het dorp terecht. En ze werd onze oma, omdat de, de moeder van mijn vader al net overleden was. En toen ik 14 jaar oud was, kwamen we pas erachter... dat zij onze stiefoma oma was. En toen vertelde ze altijd, ik heb een zoon, ik ben op zoek naar hem. Misschien kunnen jullie vinden, hij heet Markar. En toen zij overleed, heeft ze de tweede keer in haar leven... Armeens gesproken. De La, uh, laatste woorden van haar waren: Markar Guka, Markar komt. En zij is overleden. minister ik weet dat mijn laatste gedachte terug zal vliegen naar de lacunes in de turkse geschiedenisboeken en omdat ik dat weet zal ik vrediger sterven dan anderen voor mij die dat niet wisten Excellentie, ik vlieg terug. Waarheen, meneer Gatitian? Naar de lacunes in uw geschiedenisboeken. Maar meneer Gatitian, dat mag u niet doen. En waarom niet? Omdat het mij zou kunnen verontrusten. Het zal zoveel mensen verontrusten, zeg ik... als de laatste gedachten van de dode Armeniërs in het land Haya staan fluisteren. Zou u denken, meneer Gatitian? Ja, excellentie. Maar fluisteren is aanstekelijk, zei de minister... Het gefluister van de dode Armeniërs zou tot buiten de landgrens kunnen doordringen... en overal gehoord kunnen worden. Dat is mogelijk. Er zouden meer fluisterstemmen kunnen gaan fluisteren. Ook stemmen die het nooit gewaagd hebben hoorbaar te fluisteren. Het zou één groot gefluister worden... als alle slachtoffers op deze wereld plotseling fluisterend hun beklag deden. De hele wereld zou in hun gefluister stikken. Waar zouden we blijven? Dat mag niet, meneer Gatitiaan. Velen van ons zouden buikpijn krijgen... want de fluisterstemmen van de slachtoffers storen de spijsvertering. We zouden misschien gaan nadenken en van al dat nadenken hoofdpijn krijgen. En denkt u eens aan de nachtmerries die ons uit de slaap zouden houden. Wie wil dat nou? En wat zou het voor zin hebben? Niet alles hoeft zin te hebben, excellentie, zei Tofma Khatishian. En toen blies hij zijn laatste adem uit. En wat voor een zin het is... Es muss ja nicht alles einen Sinn haben, Herr Minister, sagte Tokma Und dann hauchte er seine Seele aus. Musik aflevering van Passages Passanten, eerder uitgezonden in 1991... ...gemaakt door John Albert Jansen. Op 24 april 1915 werden in Constantinopel talloze leden van de Armeense elite... ...zonder enige vorm van proces vermoord. En sindsdien wordt deze dag herdacht als het begin van de volkerenmoord. Bijna anderhalf miljoen Turks Armeniërs kwamen tussen 1915 en 1917 om het leven. De roman Het Sprookje van de Laatste Gedachte van de Duitse schrijver Edgar Hilsenraad... kwam in een Nederlandse vertaling van Ellie Schippers in 1991 uit. En jaren later, volgens mij was dat in 2010, zou zij een nieuwe vertaling maken. De schrijver Hilsenraad vierde eerder deze maand zijn 87e verjaardag. De prijsvraag! Ja, inderdaad, de prijsvraag. Die luidt als volgt en daarmee kunt u een prachtig luisterboek winnen. Van 22 tot en met 28 april is de week van het luisterboek. En net als bij de boekenweek is er een luistergeschenk. En dat luistergeschenk krijg je cadeau bij aankoop van minimaal 9,95 aan boeken of luisterboeken tijdens die week van het luisterboek. Wilt u kans maken op het vierdelige luisterboek? Michail Strogoff, de koerier van de Zaar? beantwoord dan de volgende vraag. Wie schreef voor 2013 het luistergeschenk?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 Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Dus wie schreef het luistergeschenk 2013? Wim de Bie, Micha Wertheim of Leo Blokhuis? Vergeet niet uw adres te vermelden. Nou, dit uh, was het vierde uur van Woord. Zometeen zijn we er nog één uurtje. En in het volgende uur gaan we verder. En daarin kunt u dan gaan luisteren naar Jaap Fischer al sinds jaar en dag Joop Visser geheten. En hij is de gast in een aflevering van Een Uur is ga Absoluut de moeite waard om daar even bij te blijven. Wilt u van tevoren weten wat er allemaal de revue passeert? Schrijf u dan via onze Facebookpagina in voor de nieuwsbrief. En dan ontvangt u wekelijks onze samenstelling. Dan weet u waar u wakker voor moet blijven. Of waar u gewoon even de wekker voor moet zetten. Facebook.com slash woord.nl Overigens ook de site waar u links vindt... om alles nog eens opnieuw terug te luisteren. Mailen kan naar woord.vpro.nl. We gaan er even uit voor een kort journaal. Graag tot zometeen. Jaap Fischer, Isra Meijer.